10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Kurpershoek. De belangrijkste groene ondernemer van Nederland, zometeen in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het nos journaal met Dorald Megens. De inflatie is vorige maand gestegen naar 3,1 procent. Dat is het hoogste niveau sinds september 2008. Vooral de huurprijzen stegen sterk. Met een gemiddelde huurstijging van 4,5 procent was er sprake van de grootste stijging in 18 jaar tijd. En verder werden telefoon- en internetdiensten duurder. Ook voor kleding moest meer betaald worden. Auto's werden daarentegen juist goedkoper. In Nederland stijgen de prijzen veel sterker dan in de rest van Europa. De gemiddelde inflatie in de eurozone bleef in juli gelijk op 1,6 procent. Werkgeversvoorman Wientjes is voorzichtig positief over een economisch herstel. Internationale ontwikkelingen geven hoop, de internationale handel trekt aan, de wereldhandel lijkt de goede kant op te gaan. En Een economie als Nederland, die natuurlijk sterk afhankelijk is van de internationale economie, kan er alleen maar van profiteren. Wintjes vindt dat er rust moet komen op een aantal fronten, zo pleit hij ervoor om de lasten voor burgers niet te verzwaren, ook al moet er 6 miljard euro bezuinigd worden. Daarnaast wil hij dat pensioenfondsen de komende tijd niet hoeven te korten. De Syrische regering ontkent dat er een aanslag is gepleegd... op president Assad. Syrische rebellen hadden dat gemeld. Volgens de eenheden was er een konvooi met de auto van Assad onder vuur genomen. De president was op weg naar een moskee in de buurt van zijn presidentieel paleis. Correspondent Sander van Hoorn. Om vanuit dat paleis bij die moskee te komen... kom je niet langs de plek waar de berichten vandaan komen... dat er een explosie geweest is. Als er een konvooi um, geraakt is dan lijkt het inderdaad waarschijnlijk dat Assad daar niet in geweest is. Na de ontkenning door de regering liet de Syrische staatstelevisie beelden zien... van een biddende Assad in de moskee. De zakcomputer van de NS is niet te vertrouwen... en is bovendien te groot, log en zwaar. Het apparaat moet zo snel mogelijk worden vervangen door een moderne variant... zegt vakbond FNV Spoor. De vakbond verzamelde meldingen van NS-personeel over de zakcomputer, Rail Pocket geheten, kwamen honderden berichten binnen, van onder meer conducteurs, machinisten en servicemedewerkers. Volgens FNV Spoor gebruikt een aantal medewerkers in plaats van de zakcomputer de eigen smartphone om via apps snellere en volledigere reisinformatie binnen te krijgen. De NS weet dat er problemen zijn met de computer en werkt aan een oplossing, zegt een woordvoerder. Het verhaal over een concert van André Rieu op de Noordpool is een grap. Dat heeft zijn zoon Pierre gezegd in het Radio 1-journaal. Gisteravond kwam bij veel media een persbericht binnen... over een concert op de Noordpool door het orkest van André Rieu. Eerder waren die plannen er wel. Dat heeft de grappenmaker geweten, denkt zoon Pierre Rieu. Nou, het, is, het is weliswaar geen 1 april, maar het is toch een grap die niet van ons afkomstig is. Het gekke is dat die, die 2,5 miljoen kosten die daarin vernoemd worden, wel in de buurt komen van het bedrag waar we destijds over gesproken hebben. Dus degene die de grap gemaakt heeft, heeft wel de krok horen luien. Het concert op de Noordpool ging destijds niet door. Omdat bleek dat het orkest en het publiek niet op een milieuvriendelijke manier op de Noordpool konden komen. Terwijl je juist aandacht wil vragen voor de klimaatverandering en het smelten van de ijskappen. Het weer, de zon schijnt geregeld. In het oosten eerst ook nog wat wolkenvelden. Er is een kleine kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. 20 tot 22 graden wordt het bij een matige noordwestenwind. Morgen opnieuw buien, maar ook wat zon. Middagtemperatuur blijft net boven de 20 graden. En zo meteen bij de KRO in Goedemorgen Nederland... een internationaal stedenverbod voor zakkenrollers. Nu eerst nog de ster.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Bouter Körpershoek. Iedereen zijn eigen energiecentrale. Een internationaal stedenverbod voor zakkenrollers... en het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is bijna zes minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Deze hele zomer praten we met iemand in of achter het nieuws. En vandaag is dat Maurits Groen. Hij is een van de meest actieve, duurzame, zeg maar groene ondernemers van Nederland. Hij liet El Gore's boek Een Inconvenient Truth vertalen... en haalde hem vier keer naar Nederland, deze meneer El Gore. Maar hij is ook promotor van de Waka Waka-lamp. Daar heeft u ongetwijfeld wel of niet van gehoord. Uh, eerst uw naam maar even. Maurits Groen, ja, dat predest... moet haast een soort artiestenaam zijn. Predestinatie bestaat, zeg ik wel eens, ja. Maar het, uh, u wordt er vaak mee uh, geconfronteerd. Neem ik ja, denk, mensen vragen de gewoon, of, dat, uh, of, of dat toevallig is. Of dat toevallig is. Zo heet ja, ik echt. Ja, eventjes over die Waka-Waka-lamp. Waka-Waka. Uh, Oosten-Waka-Waka. Waka. Waka. Ik heb het ook al verkeerd gezegd. Want ik heb hem vanmorgen al een aantal keren aangekondigd. En mm -hmm. iedere keer zag ik toch nog opgetrokken wenkbrauwen. Wat is een Waka-Waka-lamp? Een Waka-Waka-lamp, dat betekent overigens schitterend licht in Swahili. Dat is een, uh, de meest efficiënte solar-led-lamp ter wereld. We hebben een heel klein... Maar super efficiënt paneel gemaakt. Met hele goede ledlampjes. Heel compact in één apparaatje. En we willen het ding beschikbaar maken. Hij ziet er mooi uit. Hij gaat helemaal mee. Hij staat hier, hè? Mensen hoeven geen geld meer uit te geven aan smerige, dure uh, kerosine. die bovendien nog slecht licht geeft. En ze kunnen eindeloos gebruik maken van de zon. Maar dit is helemaal uh, op basis van zonne-energie. en ik weet niet hoe die aan moet. Gewoon een knopje drukken. Dit knopje. Supersimpel. Ja. Eén keer dan kun je mobiele telefoon opladen. twee keer heb je licht. Het in nog veel licht ook. Heel veel en lang, ja. Hoe, waarom de, dit, deze lamp? Waarom bent u op, op dit idee gekomen? Dat is heel nou, een verhaal, maar het kortste verhaal is... dat er 1,3 miljard mensen op de wereld zijn... die helemaal niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten... en die dus dagelijks gebruik moeten maken van kaarsen of van kerosine. En Dat klinkt heel sexy, want de luchtvaart vliegt op kerosine. Maar de kwaliteit kerosine die mensen in deze wereld gebruiken... Die is van, dat is eigenlijk vloeibaar chemisch afval. Mensen uh, roken, zou je kunnen zeggen, twee pakjes sigaretten per dag. V vrouwen, kinderen, iedereen. In Afrikaanse hutten door de luchtverontreiniging die in die hutten ontstaat door koken en ook door het stoken van kerosine. Uh, er gebeuren ongelooflijk, echt gruwelijke ongelukken. Heel veel. Ja. Elk jaar 300.000 kinderen die verbranden levend door ongeluk met kerosinlampen. 6 miljoen. Kun je je mij niet voorstellen, zijn er 16.000 per dag... die gewoon voor hun leven lang verminkt raken. En niet een brandwondje, maar gewoon totaal afgeschreven, zou je kunnen zeggen. Elke dag. Um, bovendien hebben mensen slecht licht. Probeer maar eens bij een kaars uh, je huiswerk te doen. Dat lukt je gewoon niet. Maar deze afschuwelijke verhalen, die werden u op een gegeven moment verteld... of dat zag u ergens? Of wat nou, dat... we, hebben, we hebben ten tijde van het WK voetbal in Zuid-Afrika, 2010... heb ik samen met mijn zakenpartner Camille van Gestel... het WK klimaatneutraal weten te maken door massale vervanging, miljoenen lampen waren dat... van uh, super inefficiënte en slechte uh, gloeilampen, het woord zegt het al... Uh, geven heel veel warmte, maar weinig licht. Led, LED-licht is negen keer efficiënter en gaat 25 keer langer mee. Dus als je gloeilampen vervangt door LED-lampen... dan kun je daardoor een paar miljoen ton CO2 besparen. De lamp, dat lamp we is gewoon hartstikke goed voor het milieu, daar komt het op neer. Dat ding is hartstikke goed voor het milieu en voor de portemonnee van mensen, omdat ze minder geld uit hoeven te geven... aan die smerige kerosine. Mensen geven vaak 20% van hun inkomen, dat is al heel laag... uit hun kerosine. Nou, de zon is gratis. Hoe is dat bij u zelf begonnen, ooit? Want u ziet er niet echt uit als een uh, geitenwolle sok, uh, meneer die uh, op een hele alternatieve manier uh, goed voor het milieu is. U bent een zakenman. Ja, ik heb al 35 jaar een bedrijf. U ziet er ook een, een beetje bedrijf. uit als een zakenman. Ik heb al 35 jaar een bedrijf... wat uh, probeert op een letterlijk en figuurlijke manier... duurzaam te ondernemen. En we zitten in een fossiele... Economie de Fossiele brandstoffen worden direct en indirect... door uh, dat er geen vervuilingsbelasting hoeft betaald te worden. Uh, door dat er voordelen, subsidies, uh, andere regelgeving uh, in, in, op, op zijn plek is... Uh, die ervoor zorgt dat die fossiele brandstof echt sterk bevorderd wordt. Uh, nee, gezegd... ik, maar ik begrijp dat het, dat het allemaal heel goed voor het milieu is. Maar waar ik in geïnteresseerd ben is hoe dat bij u is gegaan. Dat bij mij? Proces, ja, het is al heel wat, het is al vroeg begonnen. De meeste zakenmensen die gaan gewoon de markt op en geld verdienen. Ik ben gaan studeren in de tijd dat de Club van Rome met zijn verhaal kwam. De Club van Rome is vaak beschuldigd van het doen van verkeerde veronderstellingen, voorspellingen. Ja, allerlei, ze deden helemaal geen voorspellingen. Ze zeiden alleen maar als we dit en dit gaan doen, dan komen we daar en daar uit. Ik heb het boek vorig jaar nog eens een keer herlezen. Na nou, is 40 jaar. En we blijken precies op een van die scenario's te zitten. Merkwaardig wijze Heel knap dat ze dat konden uitrekenen met de computercapaciteit die ze toen hadden, die nog minder was dan wat je nu in je mobiele telefoon hebt. En het scenario waar we op zitten is het minst, on, minst gunstige scenario. Het zwarte scenario. Maar toen dacht u al, toen u dat boek las... en de, de conclusies van, van Rome tot U nam... van dit, hier moet ik iets aan gaan doen. Op een zakelijke manier. Ja, de economie die wij hebben ingericht... die ontzettend prachtige dingen voortbrengt... die is op den duur echt niet houdbaar. Omdat we van verkeerde veronderstellingen uitgaan. We gaan ervan uit dat de economie eindeloos moet blijven groeien... maar de planeet groeit niet... En op een gegeven moment zijn de grondstoffen die wij gebruiken... zeker als we ze heel inefficiënt gebruiken en na kort gebruik weer weggooien... Ja, dat is gewoon niet houdbaar. Dus we moeten dat echt anders doen. Maar bent u nu een gepassioneerde milieuactivist of gewoon een slimme zakenman? Want u verdient er ook goed geld mee. Ik verdiende mijn boterham mee. Het geld is absoluut geen doel. Iedereen die mij kent, die weet dat. Maar het is een heel handig middel om dingen te kunnen bereiken. En als je dingen wil, wil bereiken, dan heb je daar geld voor nodig. Bent u nog steeds de enige in Nederland? Dat gelukkig niet, om, zeg. Nee. Of zijn er inmiddels heel veel van die groene ondernemers... die geld verdienen met de, het, het ontwikkelen er, van... Er zijn er en de komen er gelukkig steeds meer. En die laten dus ook zien dat je... ook zelfs binnen deze economie, fossiele economie... op een duurzame manier een bedrijf kunt hebben. En in ons geval dan ook nog eens een keer duurzame producten kunt... Uh, Produceren. Is duurzaam nog sexy? Er was een tijd dat we... Ja, moest je moest echt een keuze maken hè, voor duurzaamheid. Maar tegenwoordig wordt het je toch overal ook al wel aangeboden. Je hoeft er niet zoveel meer voor te doen. We zijn al wat duurzamer. Of ben ik nu te optimistisch? Nou ja, het is niet een kwestie van een keuze. Kijk, ja, je... vroeger moest je op zoek naar die ene hardhouten paal... Ja, nee, gelukkig, gelukkig is het aanbod enorm verbeterd. Precies, je kan in de, de Albert Heijn kopen je van alles... De kwaliteit, ook bij de gewone supermarkten kun je gelukkig steeds meer die keuzes maken. Dus waar en... valt nog winst te halen dan? Oh, we zijn nog maar net begonnen. We zijn echt nog maar net begonnen. Ja, als een heel mini-klein voorbeeldje. Als Albert Heijn applaus krijgt dat zijn varkensvlees inmiddels met één ster wegens diervriendelijkheid en milieuvriendelijkheid in de winkel hebben... dan is dat een enorme prestatie, want ze hebben een groot volume. Maar het is nog maar één van de drie sterren. Ja, maar Albert Heijn en, zegt, en zelfs de dat... consument wil het niet. Of de ja. consument wil gewoon betaalbaar vlees. En dat kunnen we alleen maar betaalbaar houden door... Nou ja, die ene ster, dat is dan al heel wat. Maar drie sterren, dan kan niemand het meer betalen. Nou, ja, ja. Als de consument bereid is om te betalen, dan is de ondernemer morgen groen. Dat is wat ja. die grote bedrijven zeggen. Ja, de, de waarheid ligt een beetje in het midden. Het is zeker zo dat, uh, dat consumenten een hele belangrijke stem hebben. Maar het aanbod, Albert Heijn is in Nederland erg rugmachtig. En dat geldt voor de, ook de andere grote supermarkten. Het aanbod bepaalt wat wij überhaupt kunnen kopen. En dan zijn er we ook wel andere keuzemogelijkheden. Maar als die niet gepromoot worden, zoals de producten die Albert Heijn en de andere supermarkten graag hoog in het schap willen hebben... Ja, dan wordt het consumenten mak minder makkelijk gemaakt... en dan zijn ze inderdaad ook duurder door het geringere volume. Maar overschat u de portemonnee niet van heel veel mensen nog, ook in Nederland... die gewoon echt niet het geld hebben om 3, 4 euro, euro extra te betalen? Wat mij verbaasd over. is, we, hebben, we zitten in een uh, economisch minder, uh, minder gunstige tijd... kun je rustig zeggen. We zitten in een recessie, heet dat. En toch stijgt al, al jarenlang, en dat blijft ook doorgaan sinds uh, 2008 echt met tientallen procenten per jaar... Uh, de hoeveelheid biologische en anderszins milieuvriendelijke producten. Ondanks het feit dat ze vaak nog duurder zijn... omdat het volume vaak nog geringer is... en ze dus nog het nadeel hebben van het niet hebben van een grote schaalgrootte... desalniettemin zijn consumenten bereid om daar meer geld voor uit te trekken. Energiewinning. Zonne-energie, de zonnepanelen, zie je echt in Nederland nu wel toch op heel veel plekken verschijnen. Het is Eindelijk? niet zo ja. veel als in Duitsland, maar het is uh, niet meer heel raar. Uh, u bent in Denemarken geweest, kijken. Daar lopen ze voor als het gaat om energiewinning. En u kwam terug. En als ik u goed begrijp, zegt u iedereen zijn eigen windmolen, iedereen zijn eigen centrale nou, thuis. Iedereen zijn eigen windmolen. Windturbine is natuurlijk. Hoe moeten we energie gaan winnen, gewoon op dat hele kleine niveau, om in en om je huis? Nou, begin inderdaad met je huis. Kijk, we zijn nu gewend, we weten niet beter... dat huizen, om ze te verwarmen en te koelen, dat dat energie kost. Eigenlijk is dat heel jammer, want als je dat slim doet... en dat is dus technologie eh, en keuzes maken... dan kan elk huis een energiecentrale worden. Want op elk huis valt zonne-energie voortdurend. Daar waait de wind eh, langs. En mensen produceren daar warmte door hun eigen lichaamswarmte... door de apparaten die er zijn, et cetera. Als je daar gebruik van maakt en als je niet verspilt... Ja, als je douche, een heel simpel voorbeeld is je douchewater. Dat glijdt in een, in, een, in een tiende seconde langs ons lichaam. Nadat het eerst tot 37 graden is opgewarmd. We gebruiken die warmte niet. Die spoelt onmiddellijk weer weg. Als we de warmte van het afgewerkte water zouden overdragen... op het water wat we weer gebruiken, twee seconden daarna... dan zouden we al enorm veel besparen. Kortom, en dat kan allemaal? Dat kan allemaal nu al. Dat gebeurt ook al. Alleen dat kost het vreselijk veel geld. Ja, dat, maar... Nou ja, die dat zonnepanelen, is... dat duurt elf jaar in mijn geval voordat ik ze eruit heb. Ja, maar dan zon... heb ik wel heel goed voor het milieu gezorgd. Maar ik heb wel elf jaar lang een enorme investering moeten doen. En het dan is... moet er dus ook nog een windmolen bij en een apparaat Investeren... waarmee het douchewater... Uh... Investeren in, zon, in zonnepanelen is het beste wat je met je geld kunt doen op het dat moment. Het heeft een rendement van ongeveer 10%. Nou, er is geen bank die jou op dit moment 10% rente geeft. En bovendien, nadat dat ding zich helemaal heeft terugverdiend, staat hij daar nog 20, 30 jaar gratis energie te produceren. Dat is de beste investering die je kunt doen. Ja, maar dan praat u nu toch echt als een ondernemer met wat geld op de bank om te investeren. De gemiddelde Nederlander heeft misschien 1000 euro. En nou, dan Nederland... gaat niet denken van ik ga zo even voor 12.000 euro zonnepanelen investeren, want dat levert me een rendement op. Het gaat om, aan, aan de poort is het ingewikkeld nog steeds. Ja. Dat is precies wat ik Ik bedoeld dat, dat de fossiele eh, energie-economie echt een enorm voordeel heeft, want Nederland als zodanig is enorm rijk. We hebben pensioenpotten die, die nergens in de wereld ook maar in de buurt komen. Als we dat geld als samenleving gebruiken om te investeren... zoals we in het onderwijs van onze kinderen investeren... zoals we wegen aanleggen, zoals we zeedijken aanleggen... dat zijn enorme investeringen die zich op de lange tijd terugbetalen. Dat zijn investeringen die je nu moet doen om er tientallen jaren profijt van te hebben. Als we dat als samenleving doen, dan is het een investering die ons... Ook financieel enorm veel oplevert. Maar al die subsidiepotten zijn leeg, ook als gevolg ja, maar het van. Het de gaat de niet om subsidie. Nou ja, het gaat niet om subsidie moet meebetalen. Om het... Nee, het is op het zo. De Nederlandse overheid is voor 20% van zijn inkomsten afhankelijk van fossiele energie. Dus de wet en regelgeving om dat ineens om te bouwen. Ik kan me heel goed voorstellen dat ik minister van Financiën was en ik zou 20% minder inkomsten hebben. Nou, dan is het land echt te klein. Bij 1% is het al te klein. Dus dat vergt aanpassing. Maar het vergt eerst een keuze om die aanpassing te willen doen. En als je dat ongepland doet, of je hebt een zigzagbeleid... zoals we in Nederland de afgelopen kwart eeuw gehad hebben, kwart eeuw geen energiebeleid. En je ziet nu de gevolgen op. Nou, u heeft nu mee mogen praten over het nieuwe energieakkoord, toch? Of? Nou, er, is een, er wordt gelukkig gepraat eh, door bedrijven, overheid en natuurmilieorganisaties over een nieuw energieakkoord. Ik ben daar bewust buiten gebleven omdat okay. ik een klein ondernemer ben en dan af en toe vanaf de zijlijn iets kan roepen vanuit een onafhankelijke positie om te proberen daar nog een klein beetje invloed op uit te oefenen. Um, en daar, zijn, daar kun je heel veel dingen van zeggen. Maar in ieder geval, daar zijn een paar positieve dingen over te noemen. Maar als je de cijfers naast elkaar zet, dan is het energiebesparings... De ambitie is van 2% uit het regeerakkoord... teruggeschroefd naar 1,5%. Dan is um, de energieopwekking uh, uit wind... die is van 2020 naar 2023 geschoven. Dan is um, een aantal andere maatregelen... Ja. Die, je, die je anders had moeten ne nemen... om de doelstelling die zelfs in het regeerakkoord van de VVD en CDA zijn... en dat is niet het meest progressieve... Uh, dan had je die eerder moeten nemen. Dat is nu al niet eens meer haalbaar. Dus ja, er is een kleine uitgang. waarom is dat zo moeilijk om dat allemaal te communiceren? Even een persoonlijk voorbeeld. Sinds kort rijd ik een volledig elektrische auto. Maar ik heb me toch een huiswerk moeten doen. Om, om te besluiten om die auto ook daadwerkelijk aan te schaffen. Het werd me niet gemakkelijk gemaakt. Hoe is nee, dat mogelijk? Dat klopt. Ja, dat is een goede vraag. Um, ik is probeer daar niet gewoon een wereld in te winnen? Iedereen weet wel dat alles, het milieu, we weten het allemaal. Maar het, het, om er ook aan te komen, dat blijft onder een of andere reden heel ingewikkeld. Ja, dat is ook zo. Mensen leven niet om het milieu te redden, dus je moet als consument ervan uit kunnen gaan dat je geen giftige producten wel op het heen koopt, die ook kindertjes gemaakt zijn onder erbarmelijke omstandigheden. En zo moet je er ook van uit kunnen gaan ja. dat duurzame, goede producten in de winkel liggen, dat ze betaalbaar zijn en dat ze makkelijk bereikbaar zijn. Dat je niet dat hele huiswerk hoeft te doen wat jij hebt nu moeten doen. Tot slot terugkomend op die wakka-wakka-lamp die nog steeds brandt, overigens. Hoe lang brandt die nu nog door? Hij nou heeft vier hele nacht mee door uh, kunnen gaan. Okay. Ja, op één dag zon heb je 80 uur licht. Okay. Daar kun je me mee lezen. Dus uh, ja, er zijn geen 80 uur in een dag. Okay. Maurits Groen, dank u wel. De groenste ondernemer van Nederland. Maak me, maken wij er in ieder geval uh, van. Zometeen, de VVD in Amsterdam wil een Europees stedenverbod voor zakkenrollers. Maar nu eerst het ochtendhumeur van Henk Spaan. Vroeger woonde ik in Amsterdam-Slotermeer. De aangrenzende tuinstad heette Geuzeveld. Daar bevond zich het A-dorp of het Rode Dorp. Het was een gemeentelijk experiment op socialistische grondslag. In een blok van tien huizen woonden negen gewone gezinnen. Tussen hen in plaatste de gemeente één asociaal gezin. Daar lagen de aardappelen in de douche... en stond het paard van de schillenboer in de gang. De gemeente dacht dat dat ene Aso-gezin zich, onder invloed van de omgeving, zou verheffen tot een normaal burgerdom. Het omgekeerde gebeurde uiteraard. De hele buurt werd asociaal. Landgoedbezitter Marcel van Dam heeft er niets van opgestoken. Vorige week opperde hij om achterstandswijken te verrijken met koopwoningen. Dan zou iedereen in de achterstandswijk bijna als vanzelf met vork en mes gaan eten. Ik stel voor dat Marcel van Dam als eerste zo'n koopwoning betrekt. Op zijn landgoed plantte hij onder andere 1100 beuken en 1200 rhododendrons. Het planten is zijn tweede natuur geworden. Wat een schitterende aanblik zal de Vogelaarwijk gaan bieden. De achtertuinen, voorheen zwaar betegeld... en de bewaarplaats van oude fietsen en wasmachines, dode potplanten kapot kinderspeelgoed en talloze beschadigde plastic voorwerpen... bijvoorbeeld een afgedankt lichtbad... worden paradijzen waar rhododendrons bloeien. Marcel van Dam geeft ze elke dag water. Vriendelijk knikt hij de tokies toe... die hun hoed afnemen voor hun weldoener... en hem overladen met strijkages en complimenten. Mooie beuken, zeggen ze, wijzend op het schitterende loofhout. Het zal nooit gebeuren. De hemel bestaat niet... Dat weet Marcel van Dam ook wel. Hij lult maar wat voor de bühne. En dat zei Henk Spaan morgen. Het ochtendhumeur van Stefan Stassen. Let your love flow van de Bellamy Brothers. De burgemeester van Amsterdam moet afspraken maken... met andere Europese steden over een internationaal stedenverbod... voor notoren zakkenrollers die na hun straf actief blijven. Hij moet die zakkenrollers uit de binnenstad kunnen weren... door het opleggen van gebiedsverboden. Dat vindt de VVD in de hoofdstad. Robert Vlos, goedemorgen. Goedemorgen. U bent fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam. Ik zie ze ja. al voor me die bordjes aan de rand van de stad. Verboden voor ja. zakkenrollers. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. We zitten niet meer in de middeleeuwen. Hoe werkt het Wat dan wel? wel? Nou, het is zo dat iemand als uh, bijkomende straf naast uh, bijvoorbeeld de gevangenisstraf... een gebiedsverbod door de burgemeester krijgt opgelegd. En dat betekent als hij uh, in de periode dat hij dat gebiedsverbod heeft door een agent gesignaleerd wordt... dat hij dan een nieuwe overtreding uh, begaat, ook als hij nog geen uh, zakken heeft gerold. En dat hij dan alsnog weer... Uh, gevangen kan worden genomen. Dus het is een preventieve uh, maatregel om herhaling te voorkomen. Zijn die zakkenrollers zo bekend dat iedere agent ze herkent? Nou, we hebben gelukkig in Amsterdam een speciaal zakrollersteam. dat uh, undercover uh, werkt. Ik ben ook een keer mee geweest zelf met zo'n team. Wat zij doen is. aan het begin van iedere shift even heel goed alle gezichten doornemen. van die mensen die een zakrollers zakrollersgebiedsverbod uh, hebben opgelegd gekregen. En mijn ervaring is, aangezien ik dus met, ook met hen met ben me meegelopen. dat zij zeer getraind zijn in het herkennen. Van zowel de modus operandi, de wijze van opereren. als ook in de gezichtsherkenning van deze personen. Hoeveel zakkenrollers, denkt u. zijn er op dit moment. op deze zondagochtend in Amsterdam actief? Uh, nou, ik denk dat het. Uh, ik vrees dat het er tientallen uh, zijn. Wij hebben, uh, maar dat voriging, zijn dus ja... dan ook tientallen gezichten. die de gemiddelde Zeker. agent moet herkennen. Dat is niet ja. heel realistisch, lijkt mij. Nou, dat, uh, dan moet u zelf maar eens meelopen met zo'n team. Mijn ervaring is dat zij daar zeer goed uh, in getraind zijn. Daarnaast hebben we natuurlijk ook camera toezicht in de stad, ook die mensen... die, uh, die krijgen die signalementen uh, en die, uh, door... en die kunnen dus ook aangeven aan aan de kant van politieagenten... dan wel ook uniformeerde politieagenten... om ze iemand op te pakken als hij een gebiedsverbod heeft... en toch in het centrum van Amsterdam loopt. Waarom moet dat overleg met andere Europese steden gevoerd worden... over zo'n internationaal stedenverbod? Want u legt net uit ja. dat het best wel mogelijk is... om de plaatselijke zakkenrollen te herkennen. Maar goed, dan komen ze... Uh, vanuit Brussel of uh, Berlijn. Ja. En dan herkent u ze niet meer. Nee, omdat we helaas zien dat er ook sprake is van rondtrekkende bendes. Uh, met name uit uh, Roemenië. En dat betekent dat die uh, van toeristenstad naar toeristenstad hoppen. En wat ik dus wil eigenlijk is, is dat de politie van Amsterdam en de burgemeester van Amsterdam... met andere uh, toeristensteden in Europa afspraken maakt om... Uh, ...te voorkomen dat deze mensen dus, uh, nadat ze in Amsterdam een misdrijf hebben gepleegd... ...vervolgens naar Brussel stappen en daarna naar Parijs. Maar hoe dan? En, nou, dat, dat zou dus betekenen dat je, daarmee, dat je gegevens uitwisselt tussen steden... ...en dat als er sprake is van recidieven, iemand die meerdere malen zakken uh, heeft gehold in een aantal steden... ...dat dan dus zeggen, dan bent u in al onze steden, voor het centrum bijvoorbeeld... ...waar het meeste gerold wordt, niet welkom. En dan zou je bijvoorbeeld ook zo'n enorme fotomuur kunnen maken... waar ja, alle volgens... Europese zakkenrollers uh, op staan. Nou, bijvoorbeeld. Ik heb het vermoeden wel, en uh, de politie volgens mij ook... dat het in ieder geval steeds dezelfde soort uh, bendes zijn. Dus, uh, de, en dat je helaas dus ook mensen weer, uh, weer terug gaat zien... die eerder het uh, direct gepleegd hebben. Meneer Vos, hebben we het nu over een beetje een typisch zomerprobleem... dat iedere zomer weer terugkomt, of is het dit jaar... Nee. Erger dan andere jaren? Nou, dat is zeker erger dan andere jaren. We zien uh, dat nadat uh, in de 2010 en 2011 zakkenrollen met ongeveer 2, 3 procent uh, dat het afgelopen jaar met uh, 33 is toegenomen tot uh, ruim uh, 6.000 uh, delicten die de politie heeft geregistreerd. Een heleboel daarvan. Worden natuurlijk niet geregistreerd. Dus het werkelijke aantal. Eh, en ik nog dat het in Amsterdam gaat om 10.000 10 rollerijen per jaar. Dus een groot probleem. Robert Vlos, dank u wel. Dat was de heer Vlos, fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam. Tot zover ook, KRO. Goedemorgen, Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op onze website, www.kro.nl. Zometeen hier op radio 1, Jeroen Wilaert met lijn 1 van de NTR. Jeroen, waar zit je vanmorgen? Goede collega, we zijn uh, in Den Haag, want daar beginnen om 12 uur op het plein uh, vakbondsactie onder het motto ga in mijn schoenen staan en verdien er aan. Uh, vakbondsactie die nodig werd omdat die sociaal akkoorden van het kabinet uh, heel weinig solide blijken te zijn. We staan op de Prinsessengracht, want de bus en de crew is weggestuurd bij de haringcar. Daarover zometeen meer in lijn 1 van de NTR, wout dit is Radio 1. E. Nu eerst het NOS-journaal met het Meijer. De inflatie is vorige maand gestegen naar 3,1 procent. En dat is het hoogste niveau sinds september 2008. Vooral de huurprijzen zijn sterk gestegen. Huren gingen gemiddeld met 4,5 procent omhoog. De grootste stijging in 18 jaar tijd. En verder werden telefoon- en internetdiensten en kleding duurder. Werkgeversvoorman Wientjes is voorzichtig positief over een economisch herstel. De internationale ontwikkelingen geven hoop en de handel trekt aan. En een economie als die van Nederland, die sterk afhankelijk is van de wereldeconomie, kan daar alleen maar van profiteren, zei Wientjes. De Syrische regering ontkent dat er een aanslag is gepleegd op president Assad. Syrische rebellen hadden dat gemeld. Volgens eenheden was er een konvooi met de auto van Assad onder vuur genomen. De president zou toen op weg zijn geweest naar een moskee... in de buurt van zijn presidentieel paleis. Later was Assad op de staatstelevisie te zien, biddend in die moskee. En China wordt nog altijd geteisterd door een hittegolf. Gisteren werd opnieuw het hitterecord in Shanghai gebroken. Het werd 40,8 graden. En in de stad Fenghua werd het gisteren 43,5 graad. Nog iets warmer dus. Het was er zo heet dat mensen er garnalen konden bakken op deksels. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En er is nu nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Tom Bakker. Met files op de A27 vanuit Gorkum naar Breda... voor knooppunt sint -Anna Bos, twee kilometer... Hij heeft te maken met een file op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Bij knoop het Galder Daar staat 6 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En nu op Radio 1, Jeroen Wilaert met Lijn 1. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wilaert. Goedemorgen. Het, het werkt dus zo. Er is iets aan de hand in de samenleving en lijn 1 gaat daarheen met de bus. En in Den Haag, als daar dan wat is, vooral op uh, regeringsniveau, dan zetten wij ons voor het Binnenhof bij de beroemde Haringkar. Met die vijver daarachter. Voor het standbeeld van uh, Koning Willem II. Met van die gekke puntjes op zijn hoofd. Zodat de meeuwen er niet op schijten. Nou goed, wij staan daar. En de politie vindt dat best een vertrouwd beeld. De, de bus van lijn 1 naast de haringen. Maar. Dan meldt zich iemand van Algemene Zaken, de beveiliging van het Binnenhof... en die overruled de smeren ze, en zegt dat de bus weg moet. Vermoed wordt bij uh, ons onder andere dat dit te maken kan hebben... met enige verhoogde terreurtreiging. Nou, ik zeg het al, lijn 1 komt met goede bedoelingen. Wij zijn van de oplossingen en wij komen vreedzaam naast de haringkaart staan, ja... Um, we hebben nog, ons nog op tijd kunnen verplaatsen naar uh, de Prinsessengracht. We staan daar uh, voor de Academie van Beeldende Kunst en we zijn hier omdat om 12 uur een vakbondsactie start. Ga in mijn schoenen staan en verdienen aan. Uh, werknemers hebben er genoeg van om uh, voortdurend uh, aan het lijntje te houden geworden. Met sociale akkoorden die vervolgens bijzonder weinig waard blijken. Het is een week voordat het eerste kabinetsberaad hier weer plaatsvindt. Ergens in de buurt van de Haringkar. Um, wat vindt u? Um, voelt u zich als werknemer ook uh, lichtelijk belazerd? Um, heeft u er genoeg van? Of heeft u ook misschien wel voorstellen... die we hier ook in de bus gaan bespreken... om toch nog eens wat miljarden binnen te halen voor de coalitie van... Meneer Rutte en meneer Samson. 0800 1121, 0800 1121. Dat is het nummer u, uh, waarop u kunt meepraten... of u bezwaren dan wel constructieve plannen kunt spuien. U kunt tweeten naar hashtag lijn1... en mailen naar lijn1apenstaatje-ntr.nl. Huub van der Lubbe en de Dijk, uh, ook altijd uh, met een heel goede kijk... en betrokkenheid bij de samenleving. Zien de blind, ja, zien de blind, dat is een, dat is een, een mooie kern... Uitdrukking voor uh, wat er aan de hand is. Ik lees even voor over uh, wat ik zo uit vakbondskringen uh, heb aangereikt gekregen. Over de actie hashtag in, mijn hashtag in Mijn Schoenen. Daar kunt u uh, trouwens uh, naartoe twitteren als u uitgetwitterd bent naar hashtag Lijn 1 aangaande deze problematiek. Ga in mijn schoenen staan en verdien eraan. Ik lees, de afgelopen tijd is er door miljarden euro's gesneden. De publieke sector is zwaar getroffen. En het kabinet gaat nu nog een stap verder. Het lijkt wel of Rutte en Samson steeds verder van de werkvloer afstaan. Zij nemen besluiten over hardwerkende mensen zonder hen er zelf bij te betrekken. Zonder te kijken naar langdurige andere oplossingen. Maar wie kunnen nu betere oplossingen aandragen? Medewerkers zelf. Mensen die dagelijks met hun werkschoenen midden in hun werk staan. En daarom vragen we jou om oplossingen voor de bezuinigingen... onder de aandacht te brengen. Dat komt dus uit van de werkvloer. Voor mensen die in schoenen staan, die ik, Kooij van Brenk... daar straks op het plein, achter Willem 1... want Willem 2 staat bij de haringkar en Willem 1 hoort op ja. het plein... Um, zijn neergelegd. Er is dus een klein laag zwart podium met schoenen en laarzen. Een hek erachter waar ook schoenen en laarzen zijn uh, vastgehangen. Met die uh, kreet. Ga in mijn schoen staan en verdien eraan. Staan er een stel Japanse to toeristen, zeg. Die begrijpen daar helemaal niets van. En die worden door jullie voorlichter dan op het regeringsgebouw gewezen. En die zegt, well, that's the government. And they are putting less and less money in healthcare. Dus dat ze het in Tokio ook weten nu. Corrie, Gewoon van Gewoon <laughs> Corrie van Brek, jij bent voorzitter van Abfa Kabel FNV. Ja. En om twaalf uur begint dat. En het eerste wat ik dan denk is, uh, is het niet een beetje vroeg? Ze zijn er niet eens, Rutte en Samson. Nee, nee het is precies op tijd. Want als ik uh, vergader wil ik ook graag mijn stukken van tevoren kunnen inzien. En uh, we zijn dus een week voordat die ministerraad begint om, uh, om te praten over... Uh, Begroting, dus het, het boekhoudgedoe van deze regering. Uh, daar moet wat realiteit in van, uh, van werknemers. Werknemers uit de zorg, van de Belastingdienst, van het gevangeniswezen. Een heleboel mensen hebben gereageerd met betere ideeën. 700 stond de teller op vandaag met voorstellen? Ja, 700 reacties. Uh, maar niet alleen met uh, besparingen. Uh, een heleboel kenden we al wel over verspilling bijvoorbeeld. Maar ook mensen die gewoon zeggen als ze in mijn schoenen zouden staan... dan zouden ze zien hoe beroerd ik het heb. Hoe slecht ik mijn werk kan doen. Of, uh, nou ja, het was ook een gelegenheid voor ons... om met mensen in gesprek te gaan. En ik heb één mooi voorbeeld, als dat even kan. Ik was bij PostNL toen het zo ongelooflijk heet was. En uh, uh, daar gingen we met elkaar in gesprek. En toen zei iemand, als ze in mijn schoenen zouden staan... dan zouden ze weten dat ze over drie maanden ontslagen werden. En dat was iemand... Van dik in de vijftig. En ik vroeg van, hoe kan dat nou? En hij zei van, ja, het is mijn derde jaarcontract. Dus ik word ontslagen bij PostNL. En als ik kijk wat ik dan overhoud, dan kan ik mijn huis niet meer betalen. wat mijn vrouw verdient. Dus eh, ik krijg dan, mijn uitkering stopt dan eh, na verloop van tijd. En hij werkte tien uur op een dag. Hij begon om half zes. Bij distributiecentra. Ging daarna een wijk lopen bij een andere regio. Kwam dan weer terug, ging weer een wijk lopen. Vijf dagen lang, tien uur. Voor 1400 euro netto. En weet dus dat hij over drie maanden op straat staat. Over een week, eerste kabinetsberaad. Ik zei het al. En uh, ze zijn. Uh, echt wel op de hoogte. Ze horen dit natuurlijk wel. Want bij Algemene Zaken houden ze zich niet alleen bezig... met het wegsturen van een oude Canadese Radio 1-bus. <lacht> uh, deze actie komt ongetwijfeld wel aan. Ja, het, je zou gek zijn als je niet luistert... naar wat de mensen van de werkvloer zeggen. En uh, waar bijvoorbeeld ook een, een nou ja, schrijnende gevallen... als mensen zeggen van... We gaan nu een heleboel gevangenissen sluiten. En we hebben er net een voor 10 miljoen gerenoveerd in Hogeveen. Dat is een van de 19 gevangenissen die we gaan sluiten. Maar tegelijkertijd gaan we een nieuwe bouwen voor 300 miljoen. Het waar, waar, waar? In Zaandam. In Zaandam wordt een nieuwe gebouwd. Maar over het hele land worden 19 gevangenissen gesloten. Terwijl er ook nog 15.000 mensen rondlopen die veroordeeld zijn. Maar nog niet in een gevangenis zitten. Nou, dat is niet uit te leggen. Zien de Blind. Uh, Huub van der Lubber zong er net over. U heeft het over boekhoudgedoe. Dat is denk ik ook de kern van de Vrevel. Namelijk de, de boekhoudkundige oogkleppen die men voor heeft. Ja, rigide bezuinigen. En alleen maar zorgen dat. Uh... Dat Brussel tevreden is, maar niet kijken, wat doe je de samenleving aan? Wat voor zorg laten we achter? Wat voor samenleving willen we hebben? Hoe veilig blijft Nederland? In Brussel kennen ze dat verhaal van deze uh, postbeamte ook helemaal niet? Nee, dat vinden ze denk ik ook helemaal niet interessant. Want daar gaat het om, uh, haal je 3% of haal je geen 3%. En volgens mij is het zo dat we nu met z'n allen gezien hebben... dat. Als je alleen maar denkt in boekhoudregels dat het niet beter gaat met Nederland. Inge Slieder zit hier uit Anna Palona. Die komt ook recht uit haar schoenen van een werkvloer vandaan. Vertel eens. Um, ik vind dat er veel te veel administratief gedoe is. De regering loopt zelf al jaren te roepen. Boekhoudgedoe dus. Nou, niet alleen boekhoudgedoe, maar ze lopen al jaren te roepen dat alles vereenvoudigd moet worden. Uh, vereenvoudigd is er niks. Er komen alleen overal meer formulieren bij. Op de werkvloer lopen de mensen al op de feiten vooruit. Zelfs de gemeentes lopen al op de feiten vooruit. Welke werkvloer kom jij vandaan, Inek Slieder? Ik kom uit uh, Annapolona en ik werk bij de thuiszorg bij de mensen aan huis. Mm. <coughs> de gemeenten zouden vanuit de zorg straks mensen aan moeten nemen... maar daar hebben ze het niet over, mm. Ze hebben het niet over mensen aannemen. Ze hebben het alleen maar over uren. Er is een bureau ingehuurd in de gemeente Hollandskroon. Wat nu op voorhand al gaat de uren gaat vaststellen... die de cliënten krijgen na de invoering van het budget naar de gemeente toe. Kortom, heel goed in het uh, organiseren van schema's en schematiek. Maar ja. zien de blind opnieuw voor de mensen, voor de menselijke factor. Ja, en nu al, nu al geld uitgeven... terwijl er eigenlijk nog niets bekend is. Er is nog niets vastgesteld in Den Haag... en de, de gemeentes gaan nu al geld uitgeven... om uit te zoeken van hoe kunnen we bezuinigen... Wie, waar kunnen we nog meer uren weghalen. Oh, die meneer gaat misschien wel dood. Nee, die kan niet meer naar een verzorgingshuis. Uh, wat doen we ermee? Nou ja, moet het zorgteam maar even, want dat loopt dan nog even makkelijker. Maar zorgteams gaan straks ook naar de gemeente. En er zitten straks, zoals de zoveelste keer, mensen op een plek die er niet voor geleerd hebben. Die niet weten wat er in de zorg leeft. Die niet weten wat voor onzekerheid er bij de cliënten is. Wat voor onzekerheid er bij de werknemers is. Collega's van mij willen meer werken. Als ik straks met pensioen ga, die vragen dat mij. Hoe gaat dat? Ik zeg, weet je hoe dat gaat? Ik zeg, jullie krijgen er geen uren bij. Ze nemen, weer ze nemen weer nul contractors aan. En die kunnen dan weer drie keer drie maand werken. En dan zijn ze er weer drie maanden en een dag uit. Zo werkt het tegenwoordig. Niet alleen bij de zorg. Wat ik van mijn collega net al hoorde. Het werkt overal zo. Ja, je ziet dat patroon. Ja. René Plug in de bus tegenover Corrie van Brenk. Is bestuurder van Abfol Cabo. Die Rijksector uh, weet vanuit uh, zijn oude uh, stil bij de belastingdienst... Uh, wel waar het geld uh, wordt gehaald, uh, wordt, ja. wordt verdeeld. En René weet ook bijzonder veel over de miljarden die maar niet worden opgehaald. Daar is natuurlijk een knelpunt waar ze het hebben over 6 miljard extra bezuinigen. Ja, inderdaad. Maar het zijn, het zijn de miljarden die we aan het oprapen uh, waren. Daar gaan we onze rapporten over die we zo anderhalf jaar geleden hebben uh, gepubliceerd... Daarin hebben we zeg maar de misstanden die bij de belastingdienst aan het licht gekomen zijn, doordat wij met onze leden daarover gesproken hebben. Het bleek in één keer dat er een bedrag van 4 miljard aan fraude elk jaar gewoon blijft liggen. Wat dus de belastingdienst door zeg maar bezuinigingen en reorganisaties allemaal niet kan ophalen. En, uh, ja. Dus de overheid is, maar weer de boodschap, het is al vaker verteld, uh, doet het ook zichzelf aan? Ja, zeker. De overheid doet zich dat zeker zelf aan. En uh, gelukkig is het tijd uh, inmiddels wel een klein beetje gekeerd. Uh, want de zaak is natuurlijk ook, toen wij die rapporten gepubliceerd hebben, is die zaak ook aan de orde gekomen, uiteindelijk in de Kamer. En daar is ook wel gebleken dat uh, uh, niemand dat accepteerde. En vervolgens uh, de Kamer besloten heeft om 157 miljoen extra... Er rijdt een politieagent langs die uh, vrolijk knikt. En uh, we blijven gewoon staan op de graag, ja, is niet te geloven, hoor. te geloven. Het is niet te geloven. De politie zijn je okay. beste vrienden. Ja, ja, ja. Maar we hebben het nu even over de vrienden van het binnenhalen. Ja. Het, het, het, het tij keert een beetje, zegt u. Maar dat is nog niet genoeg. Nee, want inmiddels is het dus wel zo dat de zaak ja, aan de orde is geweest in de Kamer... zoals ik net zei, 157 miljoen heeft uh, staatssecretaris Wekers ervoor uitgetrokken... om in ieder geval 1600 nieuwe mensen aan te trekken bij de Belastingdienst... om zeg maar, die 4 miljard fraude die ligt in ieder geval, zoveel als mogelijk te kunnen innen. En uh, ik zie dat als een eerste aanzet. Want als je bedenkt dat de Belastingdienst een organisatie was van 32.000 mensen, dat is heel erg groot... een van de grootste rijksorganisaties binnen, binnen het land... Euh, zitten inmiddels nu 26.000 mensen, dus 6.000 zijn er weg. Als er dan nu 1600 nieuwe mensen bij komen... dan is dat hartstikke goed, maar een druppel op een gloeiende plaat. En voordat deze mensen ook effectief ingezet kunnen worden... dan ben je in ieder geval na de opleiding en zo... en dat soort zaken en praktijkervaring... ben je in ieder geval twee jaar verder... voordat ze effectief aan de slag kunnen. Ja, dus voordat dat geld binnen is, is het eigenlijk alweer verdampt... Nou, dat wil ik niet zeggen. Uh, het ligt er nog steeds, maar het moet zeker opgeraapt worden. Er is dus gewoon die enorme plas miljarden beschikbaar. Maar nou, we komen er niet aan. Nee, we kunnen er dus niet aankomen. Nee. Dat is eigenlijk de boodschap. En wij hebben uh, door middel van onze leden aangegeven hoe we dat denken wel te kunnen doen. Vertel. En dat betekent dus dat er meer mensen bij moeten komen. Uh, de controles is geïntensiveerd moeten worden. Uh, en op die manier zou je dus kunnen bereiken dat de 4 miljard, die er nog steeds ligt, structureel kan binnengehaald worden. Het is een structureel bedrag, hè? het is een fraudebedrag wat er ligt. We weten dus dat het 4 miljard is, wellicht is het meer. En nu heb ik het dus alleen over die 4 miljard over fraude en niet over andere belastingsoorten waar we een, een heleboel moet, mis mee gaat. Waar een heleboel mis mee gaat, maar we moeten het ook niet hebben over systemen die niet werken bij de Belastingdienst. Nee. <laughs> Nee, daar gaat ook het een en ander mis. Bijvoorbeeld de bulgare vrouwen is daar helaas een, een sprekend voorbeeld van geweest... hoe het helemaal mis kan gaan. Ook in de, uh, met de automatisering. Leert men daarvan, van Bulgare-vrouwden? Ja, daar leert men zeker van. En uh, natuurlijk, de hele Kamer is daar, om het maar even zo te zeggen, overheen gevallen... En de maatregelen die moeten nu getroffen worden om zeg maar, dat tijd zo spoedig mogelijk te keren. En elk weldenkend mens die is daar natuurlijk van harte mee eens... dat mensen die niet in Nederland wonen toch zeg maar, een toeslag uh, kunnen krijgen... al of niet uh, fraudeleus. En daar moet dus echt wat aan gedaan worden. En uh, dat is ook hetgeen wat wij met onze leden natuurlijk besproken hebben. En die vinden dat ook. En die zegt nu eigenlijk voor staatssecretaris Politiek... luister nu nog eens een keer naar ons. Wij weten wel hoe het moet, want het is ons vak... Uh, wij weten hoe het gaat. Dus luister nou naar ons en zorg ervoor dat we meer mensen krijgen, zodat we die problematiek zoveel als mogelijk kunnen oplossen. Ik begrijp steeds meer waarom deze uh, actie en deze uitzending, één week voor het begin van het politieke seizoen, zo nuttig is. Ook uh, vanwege de reacties die we hier krijgen. Uh, Jan uit Groningen. Nu maar hopen dat Diederik Samson momenteel ook naar Radio 1 luistert. Schrijnende verhalen. Uh, Procesverbeteren.nl zegt Lijn 1. Radio managers zijn er op dat werknemers prettig en efficiënt kunnen werken. Dus moeten ze frequent, frequent de werkvloer bezoeken. Uh, Jan Bakker, onze uh, uh, vaste geweten. Oud-senator Harm van Riel van de VVD zei dat afspraken maken met het CDA... hetzelfde was als scheten met een netje proberen te vangen. <lacht> het heeft er alles van dat hetzelfde het geval is... met afspraken maken met dit kabinet. De inkt is nog niet droog of ze worden eenzijdig veranderd. Andert. Uh, Corrie van Brenk, ja, dat, dat je dit soort geluiden allemaal hoort. Pik er eens even de kern uit. Het gaat ook over gebrek aan vertrouwen. Ja, zeker. En, uh, dat is ook een van de mooie dingen die je ziet. Uh, dat mensen met oplossingen komen en zeggen... het werd steeds groter. We hebben uh, dure, dure raden van bestuur. We hebben raden van toezicht. En wat doen ze in godsnaam? Er komen alleen maar meer managers bij. Laat in Ivoren Torens. Ja, laat ons weer teruggaan. Hè, en met name in de zorg zeggen mensen. Laat ons weer teruggaan. Een team in de wijk. Zonder al die managementlagen. Zonder die duurbetaalde jongens en meisjes. Eh, die alleen maar controle op controle. En eh, verplichte eh, invuloefeningen opleggen. Eh, laat ons gewoon ons werk doen. En eh, vertrouw dat de deskundigheid die er is bij de medewerkers. Eh, dat je die eh, de ruimte geeft Jan aan de telefoon met uh, een uh, aardige overweging. Vertel Jan, goedemorgen. Het is heel eenvoudig hè. Die economische rollenbeweging. Als ik 1000 euro verdien en ik geef 1500 euro uit. Kan ik hoog en laag springen. Maar op een gegeven moment is Jan failliet. En dat geldt ook voor de overheid. Die geeft gewoon te veel uit. Dus hou in. Dat was eigen. Na nou, de economische golf, daar hadden we gewoon aan moeten passen. Want de economie is toch een golf? We hebben een hele goede tijd gehad. Nou, we even, even een minder tijd. Maar daar moet je eigenlijk een beetje op aanpassen. Dat... En dat breekt geen hongersnood uit, mevrouw Van Brink. Absoluut niet. Nee, maar dat zegt Corrie toch niet? Nee. Nou, nee, maar ja, dus als ik dat hoor, dan denk ik bij mezelf: je moet nog een toe. Maar het is wel. Je moet altijd doen denken en nooit denken van. Zouden we zelf nou ook eens na kunnen denken, als je ja, nou verantwoordelijkheid eerst? Jan, heel goed. Dank je, dank je dat je mee, mee hebt gepraat op 0800 1121. Uh, ja, een heel simpel economisch principe. Uh, houdt u ons voor, René Plug? Ja, in principe heeft hij wel gelijk natuurlijk, maar de werkelijkheid is over het algemeen anders. Als je al bijvoorbeeld bedenkt dat de overheid in zijn algemeenheid bijvoorbeeld bepaalde zaken wil aanschaffen, dan wel bepaald beleid wil uitvoeren zodat ze moeten investeren, dan moet het natuurlijk wel zo zijn dat uiteindelijk die investering die men doet wel terugkomt. Uh, alleen, ja, bij uh, verkeerd beleid en Corrie gaf het net zo aan, de zorg vind ik wel een sprekend voorbeeld ervan. Daar gaan miljarden in en dat komt er in principe ook nooit één op één meer uit. En uh, uh, um, ja, uh, zo gaat het dus kennelijk. En dat is dus de werkelijkheid. Ja. Maar hoe regel je het op een manier die voor iedereen die in die werkschoenen staat. uiteindelijk uh, tot tevredenheid afloopt, dit alles? Corrie, uh, als we dan dus tot een tot, tot kern komen. niet alleen van een protest, maar van constructieve voorstellen. wat zeg je dan als voorzitter van de Nou, dan, dan, zeg ik, dan zeg ik dat er inderdaad heel veel mensen bezig zijn met papier verschuiven. Terwijl als wij geld willen geven aan bijvoorbeeld de zorg... dan zou dat geld ook naar de zorg moeten gaan. En niet naar al die controlemechanismes en mensen die profiteren daarvan... terwijl ze geen bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem. Er, zit te veel, er gaat veel te veel overbodig geld naar die tussenlagen. Ja. Maar ja, die tussenlagen haal je er vervolgens ook uit. Komen die weer met hun werkschoenen hier op het plein staan? <laughs> Ja, maar die kunnen best ander werk gaan doen, maar niet in de zorg. Want in de zorg moet geld naar de zorg toe. En um, een van de, van de punten was ook... Um, waarom duurt het nou zeven jaar voordat al die managers... of al die raden van bestuur die meer verdienen dan de minister-president voordat die teruggaan in salaris. Terwijl een heleboel thuishulpen van 12 euro al naar 9 euro zijn Ja, maar dan heb je het al, die, die, die zeven jaar. Dat is, een, dat is wel een, een cruciale tijdspanne. Maar er is ook de periode meegerekend dat het allemaal nog kon. En dat het is ontstaan. En nu in crisistijd lopen de mensen inderdaad te hoog... tegen veel te hoge bonussen en genoemde bestuurslagen. Ja, het is zo. En, en als je dan... Maar je lost Ik... het niet zomaar op. Nee, maar ik snap wel dat het een keuze is. En ik snap dat die meneer zegt... Gods, het is wel heel erg negatief wat uh, mevrouw Van Brenk insteekt. Maar we redden wel met z'n allen banken. Maar we redden niet onze uh, senioren. We redden niet onze mensen 600, meer dan 600.000 werkelozen. We willen toch graag dat er geïnvesteerd wordt... en dat die mensen aan het werk geholpen worden. Dat betekent dat de overheid nu niet moet, verder moet bezuinigen... maar juist de economie zou moeten aanjagen. Meneer Vermeer aan de telefoon met een eigen opmerking... over bezuinigingen in zorg. Goedemorgen, meneer Vermeer. Vertel. Goedemorgen, Hans Vermeer. Goedendag. Ja. Ik las vorige week hier een uh, artikel in de krant over een man die met een snee in zijn vinger uh, via de huisartsenpost die niet bereikbaar was naar de spoedeisende hulp is gegaan. Die kreeg daarvoor uiteindelijk kreeg daar zorgverzekeraar daarvoor een rekening van 2.283 euro. Nou komt mijn broer komt gisteren terug van vakantie. Die zijn vrouw is gevallen en uh, de schouder was uit de kom. Die is geholpen daar in het ziekenhuis. Die is uh, Drie keer vervoerd met een ambulance. En, waar was dat? en dat, waar was dat? Dat was in Portugal. En de totale kosten van dat hele plaatje waren 230 euro. Het zetten van die schouder heeft in dat universitaire ziekenhuis... bij de spoedeisende hulp 15 euro gekost. En dat was en dus in het buitenland, hè? even voor de duidelijkheid. U geeft, u, geeft ja, een heel, u geeft een heel duidelijk contrast aan. Maar u wilt ermee zeggen dat er, dat er hier ook gewoon veel te hoge prijzen worden gerekend? Er wordt hier veel te veel in de strijdstof hangen. Ja. Er zit te veel te veel lagen tussen. Dankjewel, goede opmerking. Uh, Ineke Slieder zit uh, hier al hevig in de bus uh, te schudden... en uh, wegwerpgebaren te maken. Vertel, Ineke. Nou, dat financiële plaatje, daar heb ik niet zoveel kaas van gegeten. Maar ik weet wel dat het op deze manier gewoon niet verder kan. Maar als je nou kijkt naar saint waar iedereen ontslagen werd... voordat er echt duidelijkheid is vanuit Den Haag... Ze lopen nu al op de zaken vooruit, terwijl we nog niet weten wat er gebeurt. Maar ik denk dat in de toekomst, als dit doorgaat met de zorg, het gevangeniswezen en alle aanverwante artikelen, dat we dan weer, net zoals in de jaren negentig, met 300.000 mensen hier moeten staan, de treinen verstopt in Amsterdam, want zoals de regering nu bezig is, ze horen ons wel... maar ze luisteren niet en zeker niet naar de mensen van de werkvloer. Want dat zijn maar medewerkers. En daarom staan jullie hier nu al een week voor uh, dat ze weer actief worden op het plein straks. Uh, Corrie van Brenk, wat vond jij van die opmerking over die strijkstok? Nou, dat is terecht. Dat is toch wel een aanmerkelijk verschil? Nee, maar dat is ook zo. We krijgen mensen die zeggen van... Ik wind me ongelooflijk op dat er net gedaan wordt of de zorg een markt is. En, um, ja, maar mijn, er zijn ook verschillende ja, prijsverschillen in. Zo er was horen. een voorbeeld van een, een vrouw die zei ik moest steunzolen aan laten meten. Maar doordat we nu met de verzekeraars een afspraak hebben dat er, en dat heet een heel moeilijk woord, een dot, diagnose-behandelcombinatie... En dan uh, op weg naar transparantie, je wordt er ziek van. Maar dat kost dus 600 euro, terwijl het 90 euro in werkelijkheid kost. Maar dat zijn afspraken met zorgverzekeraars. Dus dat kunnen uh, ziekenhuizen of uh, fysiotherapeuten in rekening brengen. We zijn elkaar gewoon gek aan het maken. Ook dat is denk ik een hele goede om die zorgverzekeraars uh, daar eens op aan te spreken. En het is te kijken naar de afspraken die hier worden gemaakt. Het is wel duidelijk, uh, we kijken hier naar een heel zonnig Malieveld vanaf de Princessenkracht. Uh, dat wij te maken krijgen met uh, een hete herfst. Niet waar, Koorje van Brenk? Nou, ik hoop dat het mooie weer nog een tijdje aanhoudt, ja. Ja, maar het klimaat, het politieke klimaat is even iets anders. Ja, dat, dat verwacht in ieder geval dat we niks doen met, met extra bezuinigingen. En anders dan zal de FNV inderdaad antwoord moeten gaan geven. Om 12 uur begint het hier op het plein. Ga in mijn schoenen staan en verdien er aan. Dat is toch heel goed bedoeld. Lijn 1 is erbij. Ik krijg iemand binnen die zegt trein naar Den Haag, 20 minuten te laat...